Mee ...als beide Korea's herenigd worden onder leiding van Seoul. Dat staat in geheime documenten van de Amerikaanse ambassade in Seoul... ...die Wikileaks openbaar heeft gemaakt. De zienswijze van de functionarissen zou steeds meer voet aan de grond krijgen... ...binnen de Chinese regering in Peking. Dat is opvallend, want China wordt gezien als de sterkste... en zowat enige bondgenoot van het regime in Pyongyang. In de geheime documenten staat dat een voormalige Zuid-Koreaanse minister... ...zegt dat China weinig waarde meer ziet in Noord-Korea als bufferstaat... Volgens een Chinese vice-minister van Buitenlandse Zaken gedraagt Noord-Korea zich als een verwend kind om de aandacht te trekken van de Verenigde Staten. De afgelopen week zijn de spanningen tussen Pyongyang en Seoul hoog opgelopen nadat Korea een Zuid-Koreaans eiland met granaten had bestookt. Politieke partijen moeten giften vanaf 1500 euro openbaar maken. Dat willen GroenLinks en D66, die morgen een initiatiefwetsvoorstel met die strekking indienen... Volgens hen kan door het openbaar maken van donaties worden voorkomen dat personen of bedrijven invloed proberen te kopen. GroenLinks vindt dat volksvertegenwoordigers transparant moeten zijn om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Volgens D66 is Nederland bijna het enige land in Europa waar niet duidelijk is hoe politieke partijen aan hun geld komen. Opnieuw worden bestuursleden van de Wereldvoetbalbond FIFA beschuldigd van corruptie... Volgens de BBC hebben drie leden in de jaren negentig smeergeld aangenomen van het Zwitserse bedrijf ISL. Dat beheerde jarenlang alle marketingrechten van de FIFA. Het bedrijf zou in totaal 100 miljoen dollar hebben betaald. Volgens de BBC hebben de voorzitter van de Afrikaanse voetbalbond Hayatou... de voorzitter van de Zuid-Amerikaanse bond Leos... en de voorzitter van de Braziliaanse bond Teixeira een deel van dat geld gekregen. Het weer bewolkt temperaturen tussen min 2 in het westen en min 5 in het oosten... Overdag vrijwel overal droog en af en toe zon. Op de Wadden en in Limburg kans op sneeuw. Bij een koude oostenwind wordt het 0 tot min 2 graden. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar. En jij, jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar. Live. We met, met nu de nacht. Me van Zandvoort. Yeah. Thank you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 It's on the best hell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 I break a book Is terug na nieuws. Dit is Martijn van Beek met het NOS.